Volgende week, woensdag, geeft Mustafa Keur een interview in Leuven. En Mustafa Keur dat is de nieuwe stadsdichter van Genk en die komt hier praten over zijn de debuutroman De Lammeren. Hij is ook genomineerd voor de Groene Watermanprijs en die wordt op 1 december uitgereikt. Onze reporter Catharina belde hem deze week op voor een interview.